Dit is Lieselot Thomas met het NOS journaal De benoeming van mensen op topfuncties is vaak de politiek getint... en dat moet drastisch veranderen... vindt de voormalige nationale ombudsman Brenningmeijer. Hij reageerde in het radioprogramma De Ochtend van Vier... op de mislukte benoeming van Guido van Boerkom als ombudsman. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid... moet bij zulke benoemingen centraal staan, vindt Brenningmeijer. Hij vroeg al eerder aandacht voor het probleem in een brief aan de Tweede Kamer. Die reageerde volgens hem getergd en legde het advies naast zich neer kankerpatiënten kunnen zich in Nijmegen op één dag laten opereren en zo nodig bestralen. En ze krijgen nog op de dag van de operatie de uitslag of alle kankercellen weg zijn. De nieuwe behandeling is vanaf volgend jaar mogelijk in het Radboud UMC... voor mensen met prostaatkanker, tumoren in en rond de baarmoeder en hoofd- en halskanker. Later worden ook patiënten met andere soorten kanker zo behandeld. Het Radboud UMC is het eerste ziekenhuis in de wereld dat op deze manier gaat werken.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 In de Randstad staat er file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en, en de nieuwe Meer 5 kilometer. Bij de nieuwe Meerste verbindingsweg naar de A10 richting Zaandam dicht. Heeft te maken met het ongeluk op de A10 de ring zuid. Bij Amsterdam Slotervaart zijn twee rijstroken dicht tussen Knoppen Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart staat 8 kilometer. Verkeer richting Zaandam kan het beste omrijden via de oostkant van Amsterdam via de Zeeburgertunnel. Tunnel. Verkeer komende uit Den Haag rijdt om via de A5. Op de A10 ring Amsterdam-West richting Den Haag staat voor de Koenten 2 kilometer. Tot zover zo de verkeersinformatie.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 zin in ZFM. ZFM met nu de Watertoren. Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez mailloté, la voix soumise en gondolier. Pas guerrien pour une cerise. Pour aviser, elle voulait qu'on la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 Prenez les dons bien au sérieux, n'essayez pas de trouver mieux, de trouver mieux. No place I'd rather be. I would away forever Exalt. Here I go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 Since you've opened been. We're gonna dance through the